Oh. Mm -hmm. Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen als van Kemenade. Gerard de Groot, Dimfie van Loon. En wie ben ik vergeten? Dat heb ik ze allemaal, denk ik. En Bernard Robben, ja. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. Maar de techniek laat het af en toe afweten, heeft Stefan heb ik begrepen, hè? En de microfoon, we moeten nu dus hengelen met slechts één microfoon. Eén scherm doet het niet. Nou ja, pas alles veranderd en het is weer kaduuk. We zullen het aankaarten bij het bestuur. Maar we hebben in ieder geval interessante gasten. Daar zal het niet aan liggen. Frans Pasmans en medebestuurslid van de stichting Hulp aan Roemenië. Dick Hartveld en Mark van der Hout, raadslid van het proactief Goren over het zoekgebied voor windmolens... En dat in de omgeving van Goorlen. Dat is bloedinteressant natuurlijk, hè? Bloedinteressant. Maar we beginnen altijd eerst met een rondje, wat was er in het nieuws? En dat mag lokaal zijn, maar ook uh, nationaal, internationaal. Wat jullie de moed waard vinden om te melden, zou ik zeggen, ga je gang. We beginnen met de gasten. Mark, wat uh, heb jij voor nieuws te melden? Nou, ik was uh, gisteren uh, eigenlijk niet zo heel blij verrast dat uh, Sinterklaas er was, hier in Goorlen. Ja, ik was wel blij verrast dat hij er was. maar um, Had je gedacht ja. dat het niet zou zijn dan? Jawel, ik had hem wel verwacht... Maar uh, ja, een hele stoet echte Zwarte Pieten. Ja. En dat in de discussie die uh, de afgelopen paar jaren al speelt... dan denk ik toch van ja... Um, ik zou het iets ietsjes anders mogen hier? Ook ik al, vind het heerlijk, een echte Zwarte Piet. Bij Sinterklaas hoort nog steeds een Zwarte Piet. En dan mogen de mensen ervan denken wat ze willen. Ik vind het, het feest van, van Sinterklaas en Zwarte Piet... daar hoort een Zwarte Piet bij... De mensen moeten niet zeiken, zeuren en zaniken over allerlei toestanden. Dat speelt geen enkele rol. Het is gewoon een leuk, traditioneel feest. En de kinderen die houden van een zwarte piet. Zo, ik heb gezegd. Nou, nou daar nou. ben ik het niet meer eens. Nee. Dat mag, dat mag. Maar, ja, maar, ja. Ja. Zwarte piet, ik ben ook voor de traditie. Ik vind het ook een geweldig feest. En de zwarte piet ja, moet zwart blijven. Maar je kunt er ook een paar andere pieten bij doen. Had er een paar kleurpieten, een paar veegpieten, paar witte pieten... Dan had je tenminste een gebaar gemaakt. Maar nu. Ja, ja nu alleen ja, maar zwart. Vind je niet dat de discussie zo wat opgeblazen is? Afgrijzelijk. Ik vind, ik vind dat je op de plaats van de kinderheid moet gaan. Ja. En je moet kijken naar, naar het kinderplezier. Ik, een voorbeeld te noemen: uh, en, uh, kleine kinderen. Ik ben juffrouw in de klas of de, de meester in de klas. Ik zet uh, mijn baard en doe mijn baard aan. Ik zet mijn meid erop en ik ben Sinterklaas of ja. ik ben Zwarte Piet. Ja. En uh, doe ik het af, ben ik weer gewoon de juffrouw. En de kinderen hebben ontzettend veel plezier. En ik denk dat we daar veel meer uh, vanuit moeten gaan. Ik ben het met jou eens. Uh, ze mogen ook zwarte veeg hebben. Het mag ook uh, uh, bruin zijn. Dus, dus hoeft het niet uh, pikzwart Het hoeft niet allemaal van mij pikzwart te zijn. Was. Want uh, het was wel mooi. Want ik dacht van nou, wat vind ik nou belangrijk uh, uh, in Gorle op dit moment. En dat vond ik juist gisteren van Sinterklaas. Ik denk, in Golen uh, weten we het dan nog echt goed te feesten uh, voor de kinderen. Het was een geweldig feest, tenminste wat ik... ...wat ik van, van, van veraf heb kunnen zien. Maar er, maar er liepen dus zwarte pieten bij uh, gisteren. Nee, alleen alleen maar. maar. Alleen maar zwarte, alleen ja. maar zwarte pieten. Dus dat. Oh, en, en dat had dan niet jouw instemming, uh, Bim Fien. Nee, dat mij nee? niet. En ik was een zaterdag in Breda. Daar waren ook alle pieten hartstikke zwart. Geen enkele veegpiet of kleurpiet of witte piet. Alles was pikzwart. En ik denk van ja, voor zo'n stad als Breda... Hmm. ...doe iets... Ja, een beetje aandacht voor de multiculturele samenleving mag wel, vind ik. En Het is ook wat Frans zegt, voor de kinderen maakt het niet uit. Maakt niet Maakt het echt niet uit, Maar nee. ik denk, als we het hebben over Zwarte Piet, en als ik een Zwarte Piet zie, denk ik totaal niet aan racisme. Ja. Ja, ik, ook ik niet denk zijn. daar niet aan. Nee, dat is ook en, zo. Maar, ja. en, en, denk, en denk je de kinderen wel? Wel, nee. Wel, nee. Wij, de volwassenen, nee. wij maken er een probleem van. Ja. gaat dames ja, waar waren we dat rondje bezig? Maar haske, ja, ja. De, ja, dus wel discussie ja. <laughs> Dick, het nieuws. Nog een, uh, ja, nieuws Zwarte Pit, ik, ik ben nog steeds onder de indruk van het boekje Zicht op Gorle. Ja, ja, Wat we, er recent uit, uitgekomen is, is ja. een geweldig boekje. Ja. Met ook nog een beetje een, een, een, een ondertoon van verdomme waar is het allemaal gebleven. En waarom ja. moest dat zo snel in de vloek en de zucht gesloopt worden? Ja. Ja. En ja, ik, was, ik, was, ik ben een fan van Lennon Cohen en ja, helaas, 82 is hij hier mogen worden. Een van zijn concerten, nog niet zo heel lang geleden, in Amsterdam, in de Westerfabriek. Ja, dat was een grandioos concert. Ja, hij is met zijn zeventigste is hij nog het klooster ingegaan bij de uh, boeddhisten. Mm -hmm. En ondertussen heeft zijn management zijn pensioen weggesluist. Dus hij ja, kon eigenlijk ja, weer opnieuw ja. beginnen. Hè? Ja, ja. En vandaar ja. dat hij op zijn, wat ik zeg, op zijn oude leeftijd moest nog, nog, nog gaan gaan, moest gaan zingen ja. om toch wat, wat geld te kunnen verdienen. Het is ook mooi dat Marian dacht ik, hè, dat ja, je is... Op jouw bediend, want ja. Ik heb dat uh, meegebracht. Dus wij draaien oh, de muziek. Shalom, ja, Marianne. Ja. Ja, ja, ja, ja, die is even voor hem gestorven. Hè? En toen zei hij nog van ik kom eraan. Ik hè, pak mijn hand ja. maar. Ik Kom eraan. op ja, ja. ja, ja. er elk concert heeft hij dat liedje gezongen. Ja, dat, dat las ik ook Ja, ja. ja elk concert. Ja, dat is schandioos. Ja, ja. Ja, ja, ja, schandioos. Ja, ja, ja, die, die, die ja. schitterende bomstem van hem die is eigenlijk pas ja, ja, ja. Van, van de laatste jaren, jaren van de hè? laatste tijd ja, ja, want ja. Uh, hij heeft ook zo'n partige nummer is het niet The Last Waltz is ook zo'n ja. schitterend nummer, ja. heel langzaam ja. gezongen ja. en met die geweldige stem zijn uh, ja. ja. laatste cd schijnt ook fenomenaal goed te zijn, maar ja. je moet hem nog eens gaan beluisteren ja, ik vind maar, hem iets te donker maar ja? goed uh, het, misschien is het ook een kwestie oh. van wennen ja, ja. nou, was jouw nieuws Frans, wat jij nog nieuws? Nee ik, heb verder, uh, heb ik echt nieuws? nee, ik heb verder geen echt nieuws. Hoeft niet. Nee, hoeft niet. Ik vind het... Uh, het gaat goed. Oké, okay, nou, mij hartstikke mooi. En... Mogelijk, en, de, nou. en uh, dan, gaan, dan gaan we dadelijk en, eens, ja, ja, eens we nieuws maken. ik burgemeester. Er gebeurt van alles in gehoord, heb ik het idee. Ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan gaan we dadelijk eens nieuws maken van, uh, van jullie, on jullie onderwerp. Prima. Dimf, ja, ja, jouw ja, nieuws. Jouw ja. nieuws. Nou, nieuws, nieuws. Uh, een leuk berichtje in de krant... Ik kom uit het onderwijs en het is een uh, onderwijsberichtje uit Tilburg. Radio maken is leuker dan leren uit boeken. In school, basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg hebben ze een radiostudio gemaakt. waarin de leerlingen van de hoogste klassen die mogen daar zelf uh, programma's presenteren. Dus in het kader van het Nederlands. Ze gaan actuele dingen opzoeken. ...ze gaan dat verwoorden, ze gaan dat op papier zetten... ...de docent kijkt het naar, ze gaan het vertellen... ...dus ze leren ook goed Nederlands spreken. Nou, leuk, leerzaam ja, en... Uh, hartstikke ja, leuk ja, vond ik ja. dat, vond ik heel erg leuk. Dus dat was, dat was mijn opgevallen in het nieuws, positief nieuws hè. Interessant nieuws. Nou, even kijken, mijn nieuwtje even zien. De SOS, de gymnastiekvereniging die bestaat ook 85 jaar... ...misschien hebben we ze ook maar eens een keer moeten uitnodigen... ...om hier eens daarover te praten, 85 jaar SOS... Zo, zo. Dat is uh, voorwaar geen flauwekul. Waar staat het voor, SOS? S sport, Sos. ontspanning, spel. Ik heb geen idee. Spanning. SOS. SOS. Ja, Waar staat de afkorting SOS voor? Geen idee. Hebben we dat niet? Maken? Nee. nee. <tankt> okay. Ik dacht dat raadsleden alles wisten. <tankt> oh ja. <tankt> maar... <tankt> Oké. Okay. Nou, misschien zien we ons nog te binnen. En dan had ik uh, nog even kijken naar een ander nieuwtje. Er stond, er stond nota bene in, in, in Nieuwslits. of uh, in uh, de ja. uitstraling. Um, Gemeente Goorlen, koploper, donorregister in Noord-Brabant in, in Nederland. Dat vond ik eigenlijk wel een, een echte opsteker. Even kijken, de gemeentes Goorlen, Oorschot en Hezeleende hebben het hoogste percentage registraties in Noord-Brabant. En dan uh, even kijken, in Noord-Brabant 44% en van de inwoners boven de 12 jaar hebben zich daarvoor geregistreerd. En in Goorlen heeft 50,6% van de inwoners zich geregistreerd, het hoogste registratiepercentage in Nederland. Nou, dat is toch niet flauw hè? Vorige maand is er een nieuw wetsvoorstel over orgaandonatie aangenomen door de Tweede Kamer. Moet er door de Eerste Kamer heen. Maar als het doorkomt, dan uh, nou, doet Nederland ook eens ergens mee, zeg maar bijna in Olympische regio. Ik vind het toch knap? Ja. Toch? Is toch knap gedaan? Hè? Ja, ja. Ja, goed. Ja. ja, dat waren mijn nieuwtjes. Nou, dan beginnen we maar eens met het onderwerp 1. En dat zijn uh, de heren Frans Pasmans en uh, Dick Hartveld. Mm -hmm. En dat gaat over de SJAG. Oftewel de Stichting Hulp aan Roemenië. En die bestaat inmiddels ook al 25 jaar. 25 jaar. Ik vond het een leuk artikel in... Ik moet echt die microfoon elke keer zo bij me houden, want anders dan gaat het niet. Hè? Ja. Tot tegenaan, we moeten, we moeten de microfoon bijna opvreten. Anders dan verstaan de mensen ons niet. Erg is het. Ik zit allemaal zo door al die ja, ja. stalen buizen ja, ja. naar jullie te kijken. Ja, ja. Ik vind het een onvriendelijke studio, bestuur van de LOG. Onvriendelijke studio. Ik vond het een geweldig leuk artikel in, in de uitstaling en daar stond er al uh, vijf weken geleden in. December 89 uh, vond de Roemeense revolutie plaats. Dat is ook alweer 25 jaar geleden. De stichting Frans en Dick Leesk is opgericht in 1991. En door wie? En waarom is het zo gekomen? Want er zijn er veel meer. Een vriend van mij in Hees, helaas is Jos Sweep overleden, ja. ook een uitgebreide stichting die al zeer lang ook heel actief ja. is voor uh, Roemenië. Ja. Maar hoezo is het hier gekomen? Nou... Er zijn, uh, laat ik even zo zeggen, in ieder geval ontzettend veel stichtingen geweest. En er zijn er nog wel een aantal. Maar hoe het gekomen is, dat wil ik heel graag aan Dick overlaten. Die weet het altijd heel oh. mooi te... Is Dick, uh, is Dick uh, de geschiedenisman? Nou, ja. nou, nou, nou, hij weet het altijd heel ja, mooi ja, ja, dat ja, ja. te vertellen. Want hij ja. heeft dat meegemaakt zelf. Van Dick ja. In december en januari organiseerde het Rode Kruis drie transporten naar Roemenië. En uh, de Nederlandse mensen werden opgeroepen om in zo'n ouderwets klein bentoosje Mail en olie en dat soort dingen in te doen... ...maar geen brief. Geen brief? Geen brief, mocht er, nee. post mocht er niet in... ...maar er waren mensen in Gorlo die, die daar wel een brief in... ...en die kregen daar een reactie op... ...en die zijn in mei... Uh, ...dat was dan in mei 1990... ...zijn ze naar dat adres gegaan... ...en dat was in Sibiu. En zo is het eigenlijk begonnen. Plaatsje die, Sibiu? Sibiu. Sibiu. Sibiu. Ja, dat, ligt, dat is een uh, schitterende plaats overigens. Ik ben klopt, er ooit ja. geweest, heel ja. lang geleden... Ja. Ja. Op een vakantiereis en ja. uh, Roemenië is een fantastisch land. Ja, en en uh, Sibiu ben ik Sibiuw. ook geweest. Ja, ja. het is uh, eigenlijk een, het is een Duitse stad, hè? ja, Hermanstad heet die ook. Eigenlijk, ja. Uh, Hermanstad, Hermanstad, Hermanstad, ja. ja, Hermanstad, En als je daar komt, dan zie je ook nog heel veel uh, cultuur en uh, van, van de Duitsers van de van toen de van van toen de tijd terug. Het uh, is nog steeds een Duits gymnasium, de kerk is een evangelische kerk enzovoort. En een heleboel Duitse dingen zijn nog uitdrukkelijk aanwezig daar. Dus en die stad is in de afgelopen 25 jaar zo ontzettend gerenoveerd. Dat is, uh, ja, is echt schitterend. Maar jullie kwamen, om... al, jullie kwamen er al dus tijdens het bewind van Francesco. Uh, nee, nee, nee, nee. Die was toen al weg? Ja, dat was weg. Die is in, in december 1989. Kerstmis. <coughs> met kerstmis tegen kerstmis is dat ja, bewind. 1989 was, was, was de Romeinse revolutie, ja, klopt en ja. En toen heeft dus, zoals ik al zei, het Rode Kruis Nederland drie transporten georganiseerd. Ja. Ja, en zoals ik al zeg, een, een, een Goorlse mens, een Goorlse gezin, die kreeg reactie op de brief. En die trokken de stoute schoenen aan en gingen met autootje twee dagen, drie dagen richting Roemenië. En kwamen daar in Sibiu terecht. En um, met die mensen hebben ze contacten gelegd en toen zijn die transporten op gang gekomen. En tja, daarop is de, is de stichting officieel opgericht. Ja, ja. Dus dat was in 1991. 1991, ja. ja, ja. ja. ja ik, zei, ik ben jaren terug ben ik uh, op een vakantie in Roemenië geweest. En ik vond het een geweldig mooi land ook. Ja. Ook landschappelijke uh, ja. en mooie steden. Interessant land. Maar ja, het was arm, hè. En... Uh, in Boekarest toen, het, uh, paleis van de, mm -hmm. was het paleis van de Vrede of hoe, heet het paleis? Uh, hoe heette dat? weer het gigantische paleis uh, uh, van het volk, waarvoor zoiets... hele woonwijken moesten, ja, moesten verdwijnen. Ja, ja, ja, ja, daar, ja, heeft, ja daar heeft Francesco veel kapot gemaakt. Ja, hij heeft, ja. hij, hij, hij sloopt de hele wijken ja. en mensen kwamen s'avonds thuis van het werk, was er huis weg? Ja, jammer dan. Onvoorstelbaar, hè. kon ja. zo in die tijd. En, ja. je, en hij stopte iedereen maar in flats. Hè? Hij liet hele flats bouwen. Uh, uh, het, je ziet er nog heel veel staan. Die ja. zijn nog lang niet allemaal ja. weg. Maar ja, totaal geen voorzieningen erin of zo. Dat is... Uh Zeg Frans, maar jij staat in, het, in de uitstraling met jouw broer uh, Bernhard. Ja. Die, die doet het in, in Bladel, of de, de Kempen, die vertegenwoordigt de Kempen. Is hij woonachtig in Bladel? Hij, hij is woonachtig in Bladel. Hij, uh, hij zamelt daar erg veel materialen in uh, voor onze stichting hier in ja, ja. En uh, heeft daar een hele grote garage beschikbaar en mensen komen daar af en aan om spullen te brengen. Er zijn meer familieleden ingeschreven. Jou, je hebt ook nog een broer, Martin, zeg ik dat goed. Ja. Martin Pasmans. Ja. Die is de lange tijd volgens mij bevriend geweest met een broer van mij, met Peter. Ja, dat klopt. Dus je moet hem maar eens goed groeten doen. Nou, mijn broer Peter zit al, ik denk al 11 jaar in het verpleeghuis hier in Goord. Daar ja. gaat het niet zo goed mee. Nee. Maar uh, als ja. ik hem wel eens praat, ken dus ik zeg, ken je Martin Pasmans nog? Dan knikt hij ja. Maar hij knikt overal ja op. Uh, he, als ik een mm. vraag stel, dan zegt hij of ja of nee. Maar hij zegt dus, Martin Pasman zich nog wel te herinneren. Dus moeten moet hem beslissen, de groeten overbrengen van Peter Robben. Hij, uh, hij heeft jouw broer ook vroeger gezongen in een koor. Ja. Zie je wel. Ja. ja. ja. Dat weet ja. Ik. Ja. Maar is al lang, al lang geleden, lang geleden hoor. Ja, ja. Hm. Zeg maar, ja. Um, ja. Um, alles is, is gericht, las ik een stuk op uh, salisten. Spreek je er goed uit? Salisten, ja, salisten. en de overige kerkdorpen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Zijn jullie op een bepaald gebied geconcentreerd? Dat is, ja. of hoe? Salisten en die dorpen, dat ligt... Uh, uh, zeg maar een uh, 15 kilometer, denk ik, hè, zoiets, van Sibiu, van, van de stad. En, en het hoort bij de regio Sibiu. Uh, mm -hmm. En het, heeft, het is een, een, een gemeenschap van een, een negen kerkdorpen, waarvan Salist het, het hoofddorp is, zeg maar. Mm -hmm. Met een middelbare school, met, een, uh, uh, ja, met een, een onderwijsmogelijkheden van 4 van tot, tot uh, 18, 19. Mm -hmm. Dus ook met een uh, atheneum enzovoort. In die zin heeft het, uh, ook, een, heeft het uh, ook een behoorlijke regionale uitstraling zeg maar, naar de omgeving toe. Uh, het is een hoofdzakelijk, het liefst ook aan het begin van de Karpaten. En uh, het is, uh, uh, het is een heel, uh, ja, eigenlijk een heel vriendelijk, aardig dorp. Mm -hmm. uh, als je terugkijkt nou, naar de 25 jaar terug, dan was het één grijs uh, gebeuren... Donker, één of twee lantaarnpalen. En dat was het. En nauwelijks wegen. Verharde wegen ja, althans. Ja, ja. En dan zie je nu een, een, een dorp dat veel stralender is, veel kleurrijker geworden, veel verbouwd. Veel mensen iets zelf aan het bouwen gegaan. Hebben ze ook vanuit in Roemenië veel hulp gekregen vanuit uh, zeg maar Europa, vanuit de Europese ja, Unie? Ja, ja. ja? Roemenië ja? Wel, toch wel. krijgt nogal wat binnen van, ja? vanuit de EU. Ja? Uh, de hele wegenet zijn aan het aanleggen. Dat aansluit op. Uh, andere Europese landen als Hongarije, hè. je kunt dus feiten van Duitsland, Oostenrijk, Hongarije rijden zo door Roemenië, uiteindelijk kom je dan in, in Bulgarije, dat is de bedoeling. En ze zijn daar met een, een hele snelweg aan het leggen door, door heel Roemenië heen. Ja, ja. Een gigantische klus hoor. Het is ja. ook een groot land hè? Is het, is, uh, het is veel groter dan Nederland. Het is veel groter ja, dan Nederland, ja, ja. aantal aan, aan keren volgens mij. Aantal keren, keren. aantal ja. keren. Het heeft iets van, van 21, 21, 21 miljoen inwoners, geloof ik. 21, zo. Ja, zoveel oh. nog. Ja. Ja, ja. Waarvan van er bijna 2 miljoen in het buitenland zitten hoor. Zeg, en ik las ook, uh, er is ook een Roemeense zusterorganisatie, en dan zeg ik uh, AVUSAVUS. Waar, waar staat ja. dat voor en wat doet dan die zusterorganisatie? Werken jullie daarmee samen of ja. hoe zijn? Wij zijn aanvankelijk uh, begonnen uh, alleen als, als, als stichting vanuit Goorle en uh, werkten vanuit Sibiu in, in, in die gemeenschap, in dat dorp. Dus overdag waren we daar, we deden van alles en gingen s'avonds weer dus terug naar Sibiu. Maar op een bepaald moment dan zeg je van ja, wat zit je eigenlijk in Sibiu te doen? Je werkt daar in die gemeenschap en, uh, en je bent er eigenlijk alleen om overdag een paar uur om te werken en dan ga je weer. Nou, zijn we daar vervolgens toch op een bepaald moment begonnen om daar ook te gaan, te verblijven. Dus al die tijd dat, je, dat we in Roemenië zijn. En toen hebben we om, uh, we merken ook van, ja, er gaat steeds meer gebeuren. Het is niet alleen meer transporten zoals dat in de beginjaren was, maar we beginnen ook steeds meer. En met wat bedoel je dan met transporten, kleding, voedsel? Ja. Uh, we, hebben, we hebben de eerste 15 jaar uh, jaarlijks zo'n 10 vrachtwagens uh, goederen gebracht. Met kleding, schoesel, voeding. Hoeveel? Bij de vrachtwagen. Hoeveel, Beden, hoeveel 10, vrachtwagens? vrachtwagens. Ja, zoveel. Ja, ja. Want ik was ook een stuk dat twee keer per jaar wordt er, zeg maar, zo'n transport opgezet. Hè? Ja, Om, uh... Nu, uh, nu nog twee keer per jaar. Nog steeds eigenlijk. En ook en ook Alleen, nee, nee. Maar nee. minder vrachtwagens. Ah, e eentje. En dan moet je je voorstellen, ik weet niet of je een, een pallet kent, waar ja, goed zijn. Ja. Ja, ja. Nou En dan, dan gaan er zo'n tien pallets mee. Die gaan dan komende week vertrekt, uh, vertrekken. Nee, morgen worden die opgehaald. Tien pallets uh, die na, naar Roemenië. En hoe komen jullie aan al die spullen? Wie, wie, uh, wie is zeg maar sponsor van al dat materiaal wat er allemaal heen gaat? Want ja, om, allemaal om, spullen, om een vrachtwagen ja. vol te krijgen met een relatief klein spul, dat is natuurlijk geen sinecure. Hè? Nee, de, de, de basis is nog steeds dat gezinnen in Nederland, die helpen een gezin in Roemenië. En dat kan met goederen zijn. Nou, die worden dan... Eén gezin getrans... helpt een ander gezin. Ja. ja, ja, ja. Dat kan met, met, met goederen zijn, maar dat kan ook via voedselbonnen. Nou, daar heb je geen, geen vraagteken voor nodig. Dat mm -hmm. is gewoon een kwestie van geld oversluizen. Uh, over en met die bonnen kunnen ze in niks aantal winkels in de dorp uh, levensmiddelen kopen. Mm -hmm. Maar er zijn nog steeds niks aantal gezinnen die sturen dozen. Nou, die dozen moeten getransporteerd worden. Daarna hebben wij denk ik in de loop der jaren een beetje de switch gemaakt van alleen maar brengen en dan weer weggaan naar een soort, naar wat meer projectmatig. En dan heb je het niet over individuen, maar dan heb je het over het onderwijs. En dan heb je over gezondheidszorg, en dan heb je over huisartsen, Zo. en dan heb je en, en over jeugd, en dan heb je over, over gehandicapte kinderen. Nou, die goederen, die zamelen wij zelf hoofdzakelijk in. Wij krijgen van allerlei thuisorganisaties nogal wat medisch materiaal. Nederland kent nog steeds van als het eenmaal de deur uit is... willen ze het niet meer terug. Nou, dat is prima. Dan komt dat naar ons. En dat gaat dan ook naar Roemenië... voor de huisartsen. Op die manier kunnen we toch ook de kwaliteit... van de huisartsenzorg daar... verbeteren. Mensen moeten nog steeds een hoge eigen bijdrage... betalen daar voor huisartsenbezoeken. En als de huisarts kan beschikken... over een een aantal middelen... van ons, dan kan die eigen bijdrage vervallen... of... Lager zijn. Ja. Oh ja. En, en zijn dat medische middelen op verzoek? Bijvoorbeeld, uh, ze hebben medicijnen nodig tegen bloedarmoede. Ik noem maar even iets. Hè. En dan wordt dat gevraagd? Of nemen jullie gewoon alles mee wat er ja. maar. Ja, over nee. Medi is, zeg maar. medicijnen is een heel moeilijk onderwerp. Ja, denk maar ik ook. ja, wij krijgen heel Want... veel materialen aangeboden. En, ja, dan en kijk... krijg, je, krijg je ook medicijnen aangeboden? Nee, dat nou, niet. medicijnen. niet. Nou, dat mag niet. Dat is verboden. Nee, verboden, nee. ja? Nee. ja. Maar als je dus vanuit dan... Nederland of vanuit... Nee, nee je, mag, uh, je, mag... je mag... Je medicijnen uitvoeren? Ja, of invoeren. Of Bij invoeren. Invoeren. ja niet Ja, ja. ja. Uh, dat, dat heeft te maken met, uh, met de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. Ik bedoel, ja, wat... Ja, hm. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar wat we wel doen is heel veel ander medisch materiaal. moet je voorstellen: mensen zijn ziek, terminaal thuis of in een hospicehuis. Heel veel materialen blijven over. Dan moet je denken aan kathetermateriaal. Ik weet niet wie hier een beetje bekend is in de zorg. Maar kathetermateriaal, alles: incontinentiemateriaal. En al hele dozen vol, want die worden gebracht thuis en iemand sterft. En men neemt niks terug en dan krijgen wij het heel, wij krijgen heel veel aangeboden wat we oh. En een ander belangrijk uh, uh, werkveld is toch het onderwijs. Ja? Is de, het? het onderwijs. onderwijs. onderwijs. onderwijs. Wij, uh, wij maar gingen... wat voor materiaal? In Roemenië met schriften zo, potloden. Per... ja, ja, dat... ja. geen lesmateriaal natuurlijk. Dat, dat, nee, uh, geen, nee, geen dat lesmateriaal. Kan niet. Maar bijvoorbeeld wel. We hebben gigantisch. We hebben de afgelopen jaren heel veel afgeschreven Engelse boeken gekregen van uh, bibliotheek midden brabant Oh ja? Ook hier de bibliotheek die hier de boeken afschrijft ja? en niet naar het oude papier doet. Maar die zijn naar Roemenië gegaan en Franse mm. boeken. Ze mm. krijgen Franse les, Engelse les. En ik, heb, ik kreeg begin van dit jaar nog van een Engelse leerares. vroeger aan de Stephanus Mavo in Tilburg les had gegeven. Die had nog hele dozen met materiaal staan thuis. Inclusief uh, had ze cd's met, uh, met Engelse lessen erop gezet. Nou ja. Dus dat is daar naartoe gegaan. En ze zitten daar heerlijk nu uh, in het praktijkles uh, naar Engels te luisteren. Ja. Ja, dat is, een, dat, is, dat is, een, een, is geen groot uh, uh, werk van ons, maar dat is toch een, een bijdrage aan het stukje mm. verbeteren van, de, van het onderwijs. Daarnaast, uh, uh, uh, belangrijk, uh, ja, we hebben daar een directeur op de school momenteel. Dat is een enorme sportfanaat. En ja, de sport was, dat was een aantal jaar geleden nog helemaal op zijn kont. Was helemaal niks. Was uh, uh, uh, een voetbalveldje waar de koeien op liepen en dat was het. ja. ja. <laughs> En hij heeft toch de afgelopen jaren, een paar jaar, heeft hij voor elkaar gekregen om die sport enorme uh, boost te geven. Ja. Uh, er wordt volop gevoetbald, gebasketbald, handbal, uh, van alles wat nog wat. Maar misschien kan Dick daar nog iets over zeggen. Want hij heeft, we, hebben, we hebben dit jaar, in mei, was dat, 400 jaar het bestaan van de school mee mogen vieren. Oh. Nou, we hebben een cadeau ja. gedaan, maar misschien kun jij er eens ja. over vertellen. Ja, ja en nog even over, over sport, de hoofd van school heet Marius. Marius en die vindt het belangrijk dat mensen dat teams ook herkenbaar zijn dat geeft een stukje solidariteit saamhorigheid mm. en dan kom je in, in, uh, in stylisten en dan zie je in één keer VOAP voorbij komen of GSBW <laughs> voorbij komen He? en dan gaat het niet hopelijk, zo hopelijk Willem, ja, twee, willem, schoolte, twee. willem terug, staat het wel dan wel. in één keer op of twee. zo? Kijk, en dan gaat het niet zozeer wat erop staat maar dat is blauw, dat is ja. oranje ja, dat is ja. wit en dat, dat geeft toch een bepaalde Eenheid, en dan zie je jongens en meisjes met de Vouwp shirt tegen de jongens en de meisjes van de GSB voetballen. Ja, dat, dat, is leuk. dat is ontzettend is ontzettend leuk, dat ja. soort dingen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Eh, nou, misschien even een detail. De, een van die kleine kerkdorpen, er wonen maar 260 mensen. Die pastor eh, is de enige professional in dat dorp, eigenlijk, en eh, 65. Uh, procent is uh, ouder dan 65 jaar. De rest zijn nog een paar jong jongeren. Uh, de rest is allemaal weggetrokken. Maar hij heeft al wel een voetbalclub opgericht. De jongens is 15, de ouders is 55. Hmm. Maar die hadden ook allemaal de kleren aan. En die kregen van ons allemaal een shirt. Hè? Nou, en hij, hij voetbalt zelf mee in de sportzaal daar in de en uh, ja, dat is, dat is prachtig om te zien. Want hij is net zo fanatiek als de rest. En, maar die hebben nu allemaal hetzelfde shirt aan. dezelfde broek en, en allemaal, en allemaal scho scho schoenen. Ja, ja kunnen wij je voorstellen wat dat voor wat, uh, teamgeest bevordert. Ja. Hè? Ja, dat dankbaar, heel dankbaar. Ja, en het is dan heel ja, leuk om ja, te ja, zien. Ja, zijn, je bent, dat zijn jullie allebei er vaak ja, ja? geweest? Ja, we zijn er vaak geweest. Twee, hoe, twee hoe? keer per jaar naartoe. Twee keer per jaar? Ja, daarheen. in mei en in Maar ga je, je nog steeds naar CBU of kom je ook eh, elders nee, in Roemenië? In is Salisten. Salisten, dat is ja, een beetje waar ja, ja, ja. uh, ja. alles wordt aangevoerd. En wordt het van daaruit ook allemaal... Over hoe mening verspreidt. Nee, nee. nee. nee, nee, nee. We Alleen hebben, daar in we die hebben regio. Ik heb drukkelijk gekozen voor die regio. Ja. Uh, anders dan zwerf je maar wat rond en een, een drop je eigenlijk. En je moet ook deel, een beetje deel worden van die gemeenschap en weten wat er gebeurt. En ja. weten wat er nodig is. En heb je contacten is. met andere, zeg maar, organisaties die ook uh, daar uh, spullen naartoe brengen, of ja. is dat uh, niet, niet zo het geval? Is, is, we hebben het meer gehad. Ja? Het is de laatste jaren. Zet dat ingezakt. Er, zijn, er zijn veel organisaties die zich opgehe opgeheven hebben. Ja? Maar we hebben zo... Ja, uh, geen belangstelling uh, meer? Geen interesse meer. Ja? Maar het neemt ook af. Ik bedoel, ja? Ik, ja, Na 25 jaar revolutie. Ik bedoel, uh, Het is een EU-land. Ja. Er wordt enorm veel ingepompt. Dus het gaat gewoon Brussel. beter. Het gaat dus het het het gaat in gaat algemeen. Ja. Weet je in jullie zelf verschil? Hè? Als je, je kwam er 25 jaar geleden en je komt er nu. Zie je dan verschil? Zie ik dan dat het inderdaad gewoon dat mensen het beter krijgen? Is de infrastructuur is die verbeterd? Ja, die is ja. Want ik, want ja, ik, las, dat is ik las ook in het stuk dat, even kijken, president Klaus Johannes heet hij, die, ja. die wilde corruptie aanpakken. Ja, dus je had me en dan bezig. denk ik van, dat had hij al ja. zoveel jaar geleden moeten doen. is nee, dat gelukt? Hij is, hij, is pas een ja. jaar uh, president. president. Ja, sorry. Ja, hij, is pas, hij was de burgemeester van Sibiu. Ja. En hij oh. heeft Sibiu weer op de kaart gezet. Allee. En hij ja, is hem aardig gelukt, ja. Dat, ja, ja En hij is ook van oorsprong een Duitser. Van oorsprong. Ja, ja. Jaar, nou, ja. Terug. Zijn naam lijkt, ja, maar hij is Johannes, nu president. Ja. En hij, ja, er is natuurlijk behoorlijk wat corruptie hoor. Ja, ja. En dus is nou keihard aan het aanpakken. Er zitten heel wat Bobo's in de gevangenis hoor, op dit moment. Ja. ja. ja, ja. <laughs> Ik was ook voor, ja, er is nog veel achterstand. Maar merken jullie wel een verbetering? Ja, dat kun je echt goed merken. Ja. Waar, waar zie je dat aan? Ja, is beter je ziet gaat. het aan de mensen zelf. Beter gekleurd. Uh, uh, uh, Veel Hooglijke, kleurrijker. Kleur. Ja. Al dat ja. paars en zwart en grijs is verdwenen. Dat is allemaal, uh, lopen zelfs bij als wij. Uh, huizen knappen allemaal op. Uh, ja. uh, kleuren. Uh, echt een mooie van die, van die, van die specifieke, specifieke kleuren die ze, die, die ze daar uh, kennen. Nou, de wegen zie je allemaal verbeteren. Uh, ja, er gebeurt heel veel. Er gebeurt echt heel veel. Want ik las, ja. ook, ik las ja. ook, de gemeenschap is nog niet in staat de problemen structureel op te lossen. Nou, dan is mijn vraag, gaat dat wel lukken? En uh, op welke termijn? want nee. dat heb je in feite al min of meer beantwoord. Het gaat al stukken beter. Ja, mensen hebben het beter, mensen zien ja, er beter uit. Mensen ja, zijn beter gekreed. Ja, maar als, als het gaat over uh, politiek en over beleid, ja, dan, dan moet je dat niet zien in de sfeer zoals wij dat kennen. Uh, dat gaat allemaal maar heel mondjesmaat en... Uh, dat zie je ook terug in bijvoorbeeld... Nou, jij zit in de gemeenteraad, maar in de gemeenteraad daar... Daar kennen ze niet. Dat kennen ze, krijgen niet eens een verslag. Ik bedoel... Uh, uh, en zit daar en men luistert naar wat de burgemeester allemaal vindt. En wat de burgemeester allemaal ja. doet. Ja? Ja. ja, Dat is een heel andere wereld. Politiek, is dat nou de nasleep van het communistisch bewind? Zo Zeker, met, ja, mensen zijn de... toch ja, gewend ja. dat er voor hun gedacht werd. Dat uh, ja, ze hoeven niet ja. zelf verdenken. Het wordt allemaal voor jullie geregeld. Nou, ja, het, ook het, het, ook dat het werd allemaal geregeld. Het, vast, nee, nee, maar Mensen ja. moeten steeds meer ook wennen. Dus natuurlijk aan de eigen zelfstandigheid en dingen ja. zelfstandig op te pikken. Maar dat gebeurt dus ook. Bij de ouderen is dat heel moeizaam. Bij de jongeren zie je wel wat meer... Uh, uh, nou, ik vergelijk het wel als 40, 50 jaar geleden had Nederland niemand had een, uh, een mobieltje ja. en, hè, en nu lopen ze daar met de, de, een van de eerste keer dat ik er was zag ik links van de weg een vrouw die trok een, een boomstam en een man die stuurde daarmee. dat was schijnbaar ploegen en aan de andere kant reed een Porsche voorbij zo groot waren die verschillen ja, ja, ja. En, hè, en dat heeft ook maar te het maken is, maar met, het is goed, met, het met, het is goed ja. dat het gebeurt en dat je het ziet. Ja. Ik bedoel, dan zie je toch verandering ja. Is, is en dan, en dan mag je best een porcheré. Ja. <laughs> nou, dat was ja. al even terug, toch? Waarvan ik, ja, toch, want als, waarvan als ik... jullie dat zo vertellen... Hè, ja. dan vraag ik me af, heeft het nog zin... om dozen met kleren daar naartoe te brengen? Hè? Of, of, of, of, of, of, of schoenen? Ja. En, want ik zat vanmiddag zo... ik heb dit artikel niet gelezen. Ik heb op uh, de site zitten kijken van Sharp. Uh, ja. Ook naar nou, de financiële uh, plaatje wat erin staat. Ja. Het laatste was over uh, 2014... En dan denk ik van: er gaat om te beginnen zo enorm veel geld op aan het transport van al die kleding. Dan denk ik van: kun je niet veel beter daar met een klein autootje naartoe gaan en een heleboel van die levensmiddelenbonnen meegeven? En op die manier die mensen ondersteunen. Want ik zat te kijken, bijna nou iets minder dan de helft gaat er alleen maar op aan transport en aan het begeleiden van het transport. Denk ik van oh, dat vind ik eigenlijk zo zonde van het geld. En als jullie zeggen van, ja, het gaat daar beter. Ze lopen allemaal uh, in de kleren die wij hier ook aan hebben. Waarom houden jullie daaraan vast? Om dat toch nog te blijven doen. Nou, als je het over kleding hebt, dan uh, laat ik zeggen van... Vroeger was dat wat, wat ruimer. Wat we nu zien, oudere mensen, uh, die hebben het slecht. Heel veel kinderen zijn weg, er laten vader en moeder en de ouderen alleen. Maar, en het is maar de vraag uh, of ze nog eens terugkomen. Ja? Ja. Ja, het, het volgende probleem doet zich, uh, aan, dient zich aan dat jonge kinderen maar, maar, maar, la, laten kinderen de ouders in de steek uh, of, of mag ik het zo niet laten zo, ze gewoon in de steek er, zou zijn. je dat wel ja? kunnen ja. zeggen uh, de kinderen Sorry, de, de, de, de, de kinderen van die kinderen die vertrekken uh, die worden bij, uh, soms bij de ouders gedropt en het is maar de vraag wanneer ze terugkomen die oh. ouders en oh soms zie je dat ze gewoon niet meer terugkomen oh. maar goed Kijk, die, die kinderen en die ouderen die vragen wel wat ondersteuning als je het hebt over kleding en over schoenen en over meubels en misschien dingen die we kunnen vervoeren. Bedden en kasten, dat doen we absoluut niet meer, maar het moet, het moet eigenlijk hier in passen, tussen deze twee handen passen. Ja, daar gaat inderdaad nog wel wat, wel relatief veel geld in. Om. Daar ben ik met de mee Dat heeft niet alleen te maken met ons, maar dat heeft ook met. ...de transportkosten, die steeds hoger worden. Ja, nee, maar dat... ...en daarom, sowieso, daarom, dat is ook zo. Maar ik daarom, van, neem een ja. buizel met geld... ...of uh, ja, ja. met bonnen mee. En, ja, ja. Dat, uh, dat is een element. keus die mensen hier hebben. En, ja, en niet iedereen maakt die keus. Ja. Okay. Maar blijft er niks aan de strijkstor hangen? Ik bedoel, want er gaat veel naartoe. Dan denk ik zo van, uh, het land was corrupt, is minder corrupt. Hè. Het, is een, ja, het heeft, ja. zeg maar, een communistische voorgeschiedenis. Ja. Uh, zijn jullie ervan overtuigd dat alle spullen op de goede plek terechtkomen? En degenen ja. die het verdelen, zijn die eerlijk dat op ja, de ja, ja. Wij zijn erbij. Ja. Hè? Zijn erbij. Ja, ja, ja. Oh, je ja, wij bent zijn erbij. erbij. Er als het twee, uitgedeeld wordt. He? Ben je erbij als het uitgedeeld wordt? Ja, wij ja? zijn erbij en alles is geoormerkt. Hij gaat niet zomaar naartoe. Van, zien jullie maar. Nee, alles is geoormerkt. En alles komt daar waar wij in overleg met avos en in overleg met die huisartsen, met die verpleegkundigen. Het is die organisatie AFUS, waar jullie het gedeelsloot op bepalen. Ja, mooi. Het is niet van dat daar een groot magazijn staat, wij vullen dat en we doen dat over zes maanden maar weer. Nee, absoluut niet. Okay, maar vandaar ook, net bijvoorbeeld het onderwijs heeft, heeft heel veel aandacht gekregen afgelopen paar jaar en, en sport. Maar dan zie je ook dat het onderwijs eh, door de materialen die wij brengen en dan moet je denken aan, aan papier, aan potloden, verf, kleuren, eh, alles wat je in het onderwijs nodig hebt, dat dat, dat een heel stuk verbeterd is. Ja. En, eh, want, want het budget voor een school, eh, ik geloof dat het eh, een paar duizend euro is voor de hele school. Voor de hele school. En daar moet je heel jaar mee doen. Dat is, dat is helemaal niks. Nou, dat, dat doe je hier in een week nog niet. 800 leerlingen. 800 leerlingen. Zeg, ik las ook in een stuk nog een, dat er een bijzonder cadeau is aangereikt. Een professionele ja. sport speelplaats bij de school. Dat Wat ik. hield dat precies in? Het, eh, een begrip, bijzondere speelplaats. Ja, het, met, met speeltoestellen ja, Of zo. Of ja, van ja, ik me dat maar ja, voorstellen. Ja, ja. Het begrip Johan Cruijffkort is wel bekend ja, in Nederland, ja. denk ik. Nou, We hebben geprobeerd, om dat ook via dat Johan Cruijffkort daar een sport en spel... Veld te realiseren. Dat is helaas niet gelukt. Maar wij zijn er wel in geslaagd om via een niks aantal sponsoren en met hulp van Roemeense firma's daar een vergelijkbaar veld neer te zetten. Met kunstgras ligt op de speelplaats en er wordt driftig gebruik van gemaakt. We hebben recent weer wat foto's gezien van de sportdag. Ja, het uh, uh, is, is grandioos. Die opening was in mei en dan zie je op de foto, van een keer gaat de deur open en dan houden kinderen die vliegen naar binnen toe sommige die gingen zelf liggen om even het gras te voelen Kunt, kunstgras. Zoals, hoe, ja, hoe voelt dat nou? en, en toen het en dat vond ik ook wel leuk, toen het aangelegd werd lag er kunstgras en dan, toen werd er zand overheen gestrooid en dan komt een grote vrachtwagen met zand en dan wordt niks aantal onderwijsressen vliegen naar buiten van, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier? het is toch kunstgras en dan gaat er zand over maar dat zand is natuurlijk netjes in dat gras eh, gewassen en Nee, het ziet er anders uit. Dat was een, uh... Zeg, jullie blijven enthousiast en actief. Ja, ja. En hoe lang hou je dat nog vol? Nou, we en zijn... hoe lang blijft de stichting bestaan? De, Want eerlijkheid, we al... de eerlijkheid gebiedt natuurlijk... dat wij uh, momenteel ook wel nadenken... over, uh, over, de, over de toekomst. Is de toekomst... hoe moet die dan uitzien? Wat ga je dan nog wel en wat doe je niet? En dat, dat, uh, daar zijn we uh, zelf als bestuur over... in gesprek met elkaar. Maar ook uh, daar... van uh, kijk... Op een bepaald moment moet je ook kunnen loslaten. Dan moet je zeggen, nou, neem jullie het zelf over, hè? Ja. Want uh, ja. bedoel, we ja. hebben hier... Uh, maar die tijd komt dus wel een keer nabij. Dat je zegt, ja, ja. van, nou, uh, jongens, nu kunnen jullie het zelf. Ongetwijf. We zullen nog wel eens een keer een vrachtwagen sturen, maar uh, ook zelf op eigen benen uh, ja. moet je gaan staan. Ja, ja we willen als eerste op, op korte termijn met vergelijkbare stichtingen eens praten van wat hun ervaringen zijn... Ja. En hoe ja. zien hun de toekomst? Eh, want de, de meeste tijd hebben toch ook te maken met dezelfde problemen en dezelfde vraagstukken als die wij hebben als je richting Roemenië gaat. Ja. En dat zal denk ik een onderdeel zijn van onze besluitvorming. Mooi, nou er is weer een hoop duidelijk geworden over uh, de Stichting Hulp aan Roemenië. Ik wens jullie heel veel succes. Nou, blijf toch nog even aan de weg timmeren. Hè. Gooi het niet te snel uh, overboord. Dankjewel. En dan kunnen we u toch nog eens een keer over een poosje terugvragen van hoe, hoe is nu de stand van zaken. Oké, ja, oké. We gaan naar de muziek. Ja, we gaan naar de muziek. En ik heb meegebracht een cd van uiteraard uh, Lennart Cohen. En die heet uh, Long Marianne. En, maar dit is een opname uit 1968, bijna 50 jaar geleden. En dan hoor je dat uh, hij zeg maar, toen nog een vrij jeugdige, jonge, frisse stem had. En nu is het een grafstem geworden. Maar nog steeds de moeite waard om ernaar te luisteren. Hoor maar eens. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long. Cry and laugh about it all Well, you know that I love to live with you But you make me forget so very much I forget to pray for the angels. And then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh. No. Oh. As we went kneeling through the dark Say that you're beside me now Then why do I feel alone I'm standing on a ledge And your fine spider web Is fastening my ankle To a stone Now so.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 Dat was Solon Marianne. Ja, ik had ook nog Suzanne uh, uitgekozen, maar dan moeten we dan maar eens een andere keer draaien. Hij heeft geweldig ja. mooie muziek geschreven. Jij bent ook een beetje fan van hem, Dick? Uh, yeah. nee. Heb je zijn uh, laatste cd? Nee. Dat is ook, dat is een... Die werd heftig gepromoot. Die werd heftig gepromoot uh, ja, ja. door uh, zowel uh, Matthijs van Nieuwkerk als ook uh, de sportverslaggever, noemt hem eens. Uh, de wereldberoemde sportverslaggever in Nederland. Uh, maar ja, Ik ja. was ja. zwaar fan van, van, ja, van ja, Lennart Cohen. Ja, ja. Ja, ja. Goed, nou het andere onderwerp. Ja, er stond een tijd terug in de krant. Zoekgebied voor windmolens ten westen, riel uitgebreid. En dan denk ik van, mijn hemel, in Gorele windmolens. Maar goed, ze staan ook al vlakbij. Hè. Ze staan ook in de buurt van, van, van Moergestel en zo, daar, die dingen. Dus ik bedoel, het komt, anders, het komt steeds dichterbij. Maar ik vond daar daar dan een grappig artikel. Maar en dus over duurzame energie. Ik denk, wat is nou exact duurzame energie? Even opgezocht. En ik lees even voor. Dat is energie waarover de mensheid voor onbeperkte, voor onbeperkte tijd kan beschikken. En waarbij door het gebruik ervan het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Dat is een mond vol, hè? En dan praat ze ook over dus de, de log, lokale omroepkoren. Maar dat is ook landbouwontwikkelingsgebied. Ik denk, waarom noemen ze het nou niet bijvoorbeeld eh, WOG of WCG, dus eh, windmolenontwikkelingsgebied of eh, windmolenzoekgebied. Hoe, hoe, hoe, waarom hebben ze het LOG, log genoemd? Eh? Nou, Het LOG bestaat al heel lang, dat is iets van de provincie. En de provincie heeft eh, een jaar of tien terug, hebben ze, in heel Brabant, hebben ze plekken aangewezen waar de grootschalige landbouw zich kan ontwikkelen. Hm. Waar je dus grote percelen hebt, grote stallen, uh, megastallen um, en die hebben we hier uh, in Goorland ook eentje. En die ligt daar in die hoek richting Gilsen. Ja, dat, is een, dat is een groot landbouwontwikkelingsgebied. Ja, zo groot is het niet. Ik zou ergens de vergelijking uh, gemaakt werden met Flevoland... ...dan denk ik van nou, uh, nee, uh, hebben ze, daar uh, hebben ze wel wat meer uh, zeg maar ruimte te besteden dan hier. Ja, dat <laughs> klopt. Nee, Flevoland heeft een andere... Uh, kijk, de, de hele discussie die begon met... Uh, het, ...het landschapsbeleidsplan wat uh, het college aan de raad voorleed. Ja. En um, ja, dat is echt een heel, een heel mooi, heel interessant plan ook. Er staat heel veel in over de geschiedenis van Goorlen. Van waarom dat we daar uh, wel weggetjes hebben... ...en uh, mooie oude bomen en, en, en kleine akkertjes, uh, groot natuurgebied. Hoe dat dat allemaal gekomen is. Um, en daar staat ook in hoe dat je eigenlijk dat, dat landschap... Ja, zo goed mogelijk moet meenemen in je plannen. Mm -hmm. um, maar de andere kant is natuurlijk van... ja je kunt alles gaan lopen beschermen... maar er ligt een hele grote opgave om met z'n allen wereldwijd aan duurzame energie te werken. Want ja, anders uh, weten we toch dat we met z'n allen hier... Uh, ja. Nou ja, hier zullen we misschien de voetjes nog wel droog ja, ja, het houden. Het staat, maar... staat hoog op de agenda van veel landen. Ik zag er straks op tv 190 landen. Terwijl Amerika, dus met name de nieuwe president... Uh, heeft gezegd van het klimaatakkoord, ja. weg ermee. Ja geld. dat schaffen we onmiddellijk af. Van ik, mama, mama, ma. Ja, maar dat gaat hij ook niet zomaar doen. Maar goed, dat. Uh, hij gaat ja, maar wel hij, wat hij, doen. Zal, hij zal het niet promoten, volgens nee, mij. Nee, hij zal het niet promoten. Nee, en hij zal nee. de olie en de gas, en ja. vooral de kolenwinning ja. Kolen. in, uh, in, in Amerika, ja. zal die weer uh, op een ja. hoger plan brengen. Ja. ja. Dat. Uh, is dat goed voor de werkgelegenheid, uh, Dims? Of, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe moet ik dan naar kijken? Nou, wat hij nou van plan is. Ja, hij, hij, hij, hij, hij creëert banen. Hij creëert banen. Ja, ja nee, in Amerika. Nee. Wat ik denk dat we weer de mijnen gaan openen. En dat soort dingen. Maar wat ik graag zou willen weten is van... Um, het zoekgebied wordt uitgebreid. Ik heb vanochtend uh, het onderdeel wat in de raad... Uh, wat in, op de log te zien is over de Raad, heb ik eens bekeken. En dan denk ik van, nou, sommige mensen gingen er al vanuit... Van dat, er, uh, dat we nu al gaan zeggen van, in dat gebied moeten drie windmolens komen. Ja. Het gaat erom dat het gebied uitgebreid wordt... waarbinnen ze ruimte gaan zoeken om te kijken of ze daar eventueel... Maar wat, wat zijn nou die criteria? Wat, aan welke criteria moet het gebied voldoen om... ...daar windmolens kunnen plaatsen? Nou, voor, voor het liefste wil je daar een open gebied hebben, dan waait het lekker. Je wilt niet te veel mensen daar hebben wonen, want windmolens die maken geluid, dat weten we. Windmolens, die hebben ook, die, ja, daar wordt rekening mee gehouden dat zo'n week wel eens een keer kan afbreken. Dus daar, kan, daar is ook rekening mee gehouden voor de veiligheid. Dus je hebt, behoorlijk, je hebt een behoorlijk groot gebied nodig. En als je dan gaat kijken dat ze... Um, ja, in het plan stond dus alleen maar een heel klein strookje langs de A58. Maar dat ja, liep dan wel langs de hele noordkant van Goorle. Nou ja, ja. Okay. En hoe reëel is ja. dat dan? Want daarin hebben we, ja, hebben we net een nieuw natuurgebied ontwikkeld. Er, komt, er ligt de, T, uh, de T58 ligt daar. Uh, er moet nog woningbouw komen op Bakertand. Uh, dus eigenlijk is dat hele gebied, ja in mijn ogen, een beetje wasseneus. Want mm. daar, daar zit je veel te dicht op de mensen eigenlijk. Ja. op. Grote groepen mensen, grotere groepen mensen. Dus um, eigenlijk was het voorstel, van, ja, als je dus echt serieus iets wilt gaan doen met duurzame energie, en je wilt dus echt als, als, als raad ook aangeven dat je, dat je windmolens uh, nodig hebt, dat we er anders met z'n allen niet komen, dan moet je dat gebied wel wat groter maken. Ja, Maar, maar je zou ook als gemeenteraad kunnen besluiten dat je de inwoners verplicht om uh, zonnepanelen op het dak te leggen. Ja, Want het, dat... kan, het kan van twee kanten komen, de duurzaamheid Zowel van de wind, windmolens als ook van zonnepanelen. En toch is er duidelijk gekozen voor windmolens. Nee, er is niet... niet duidelijk gekozen voor windmolens. De, gemeente, de gemeenteraad die zet geen windmolens neer. Dat doet het college ook niet. Het, je, geeft het... toe, je geeft toestemming aan de... Nou, uiteindelijk doet het college dat. Maar wat er, wat er vooral belangrijk is, is dat er mensen gestimuleerd worden... om te komen kijken van, in dit gebied is het interessant om hier een windmolen neer te zetten. Want er komt natuurlijk heel veel bekijken, want er ligt nog geen infrastructuur. Er moet een hoogspanningskabel moet er, moet er naar de mensen toe. Er uh, moeten nog allerlei onderzoeken gebeuren op geluid, op, op, op, op veiligheid... Uh, radarverstoring van, uh, van de vliegbasis van Gielserijen. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. Maar als je geen gebied hebt, ja, dan is er ook echt helemaal niemand... die, die zal komen kijken of dat wij hier in Goorlen een windmolen om uh, maar, maar, maar, maar, ze daarin maar, maar, komen investeren. Het, maar het besluit is wel gevallen dat ze dus geplaatst mogen gaan worden. Nee. Ook nog niet. We hebben alleen gezegd, in dat gebied kan ook gezocht worden naar plekken waar een windmolen kan staan. Dus niet, niet van het... Het is helemaal niet zeker dat het daar gaat gebeuren. Het is helemaal niet zeker dat er ooit een windmolen komt. Dat hangt van heel veel factoren nog af. Mm -hmm. Maar als je geen zoekgebied hebt... Ja, dan weet je zeker dat het niet kon. Want ik las, ik las via internet, zeg maar, in Nederland moet al sinds jaren een verhit debat over de voor- en nadelen van windmolens. Ja. Want als je dan toch, zeg maar, de informatie doorleest, dan, nou, zijn dat ook best wel, er zijn veel te veel windmolens nodig, lees ik, om een noemenswaardige hoeveelheid energie op te wekken, omdat het niet altijd waait en windmolens zijn dus onbetrouwbaar. Wordt de zonne-energie misschien goedkoper? En zo, ja, wanneer? Dan denk ik van, ja... Ja, maar ja. de zon schijnt ook niet altijd, hoor. Ik nee, weet niet nee, uh, dus, nee, bij jullie nee, is, maar... maar, maar, maar misschien moet je, moet je dan... Ja, maar zijn, bijen, zijn zonnepanelen daarmee onbetrouwbaar? Kijk, het, ja. natuurlijk, het waait niet altijd... en het waait ook niet altijd even hard... en soms stormt het en dan moet het ook stilgezet worden. Dat weten we allemaal. Maar het, is, het voldoet precies aan... het criterium voor duurzaamheid... wat je net uh, vertelde. Ja, ja. Je kunt hiermee jarenlang... zonder dat het ja, eigenlijk uh, ten koste gaat van grondstoffen... kun je hier energie mee opwekken. En energie hebben willen we allemaal hebben. Maar is het een beetje... Is het bekend... Uh, uh, we hebben in Nederland waarschijnlijk al een heleboel windmolens staan. Ja. Is er iets over bekend wat dat nou oplevert? Uh, uh, het rendement van die, rendement van, uh, van die windmolens. Ja, we weten precies hoeveel elektriciteit dat ze opleveren. Maar kijk, als rendement... Uh, berekenen we op dit, op dit moment vooral in... vermeden CO2-uitstoot... Ja. Nou, en, en, en, ja, ja. en, en daar, daar, moet, daar hebben we een opdracht van Europa, maar daar hebben we ook wereldwijd. Daar ja. zitten we ook in de, in de Verenigde Naties uh, comité's. Hebben we de opdracht, onszelf opgelegd, om in 2020 aan die 19% te komen, vermeden CO2. En in 2050 eigenlijk CO2 neutraal te worden. Maar ik lees dus in hetzelfde stuk, zo van, want tegenstanders zeggen windmolens zijn zinloos en veel te duur. Er zijn volgens hen veel te veel windturbines nodig om een noemenswaardige vermindering in totale broeikasgasuitstoot uh, te realiseren. Nee. Windmolens in natuurgebieden zijn taboe. Op zee is het duurder dan op het land. En wie wil nu een windmolen in zijn achtertuin? En die zegt dan, nou, volgens de critici is uh, heel de windmolengebeuren een doodlopende ontwikkeling. Nee, windmolens zijn een, een tussenontwikkeling. We zullen op een gegeven moment toe moeten naar... naar... Een, een, een wat makkelijker energiesoort. Want elektriciteit. Ja, je kunt het niet in een tasje meenemen. Dat is het probleem. Je hebt, hele grote, je hebt of batterijen of accu's nodig. En dat is allemaal zonde. Het zou zo mooi zijn als we morgen met z'n allen waterstof zouden kunnen gebruiken. In alles wat we doen. Maar zover zijn we gewoon nog niet. Daar zijn we technisch nog niet. Zijn we, dat, dat, kost, dat, dat kost echt ook nog een heleboel geld. Om daarin te investeren. Dus het is een tussen. Uh, het is een tussenstap. Het is niet ideaal. Maar ik denk dat we op dit moment niet beter hebben. Nee, want er zijn voldoende alternatieve energiebronnen. Want als je inderdaad, zeg maar, dan de, de literatuur erop naast staat. Zonne-energie, waterkracht, windenergie, kernenergie. Uh, windenergie, ja. Nou jongen, de je zegt ge het. geothermische energie, biomassa. Nee, ma, ma, ma, ma. Waarom kiezen we dan voor windmolens? Ja, en, windenergie en, staat en, er en, tussen en, en een stukje horizonvervuiling. Wij in Nederland en windmolens... Ik kijk altijd wel als ik zeg maar, richting Eindhoven ga, bij, bij Moer Gerstel. Ja. Ik vind het gigantische dingen. Zijn ze mooi? Nou, nee, nee. ik vind het, wel, vind het wel indrukwekkend. Maar is horizonvervuiling. Ja, en, en wat weegt het belangrijkste, de horizonvervuiling of uh, ja, dat goedkope is dus, energie? Nou, en dat is een politieke afweging. Ja, ja. En schouw. daar, hebben we, daar die is, hebben we vorige week. Uh, die show gemaakt, hè? Ja, nou ja, dat is. Maar dat, iemand zal het moeten doen, denk ik dan. Ja. Wat naar... kiezen, kiezen wij voor? Ja, ik uh. weet niet. Ik, ik, ik kies erg voor duurzame energie. Maar of dat inderdaad windmolens moeten zijn, dat weet ik niet. Maar brengen zonnepanelen minder op dan windmolens? Wat, ja. wat is het verschil? Nou, je, je kunt heel het gebied volzetten met zonne-energie. En je kunt er drie of vier windmolens neerzetten. Ja. En dan heb je ongeveer hetzelfde. Maar als je overal zonnepanelen neerzet, zonneweide maakt... Ja, dan hebben we dus ook geen grasland meer voor de koeien. En dan hebben we dus ook geen productieland meer. Nee, maar, maar nu kunnen we ook bij die windmolens een heleboel niet gebruiken. Jawel hoor, er mag, mag, mag, mag gewoon koeien staan, er mag gewoon maai staan. Dat is allemaal ja. geen probleem. Ja, ja dus maar er 30... mogen geen mensen wonen en... Ik kan me oh, voorstellen ja, dat het is... Ja, maar, maar je ligt ee, misschien wakker. Ja, maar en esthetisch is het ook niet... Uh, nou, vind ik toch ja, niet zo, mooi. Horizon, als, horizon uh, wij, uh, ja, als, uh, als wij richting Roemenië gaan, salisten, dan komen we langs. Ja, uitland. zonnepanelen, weilanden. Maar reis door Duitsland. Het ook niet zo ja, in Duitsland. Maar in Duitsland, ja, Duitsland. Ja, in Duitsland staan er honderden. Er staan er honderden. Dat is ook een vervuiling, als je het hebt. Wel in de microfoon. Frans, Frans. de microfoon. De microfoon. <laughs> als je het over vervuiling hebt, dan, dan is dat, dat eigenlijk ook. Want een hele velden zonnepanelen. Ja, maar als jij een eindje verder op je huis hebt, dan zie je, dan zie je dat niet. Nee, ja, Kijk, Die windmolens zijn zo hoog, die, ja. van verre zie je ze al. En met ja. zonnepanelen, ja, die zitten meestal lager op de grond. Maar wat Mark, Mark zegt ook, hoor ik zeggen, want het is eigenlijk een tussen, tussenfase. Ja, absoluut. We, ja. we, we kunnen even niet ja. zonder... Als we daar serieus iets willen doen, dan zullen we windmolens nodig hebben. Maar je zegt, het is een tussenfase. Maar wat, wat komt er dan daarna? Nou ja, dan, we hopen een soort waterstofeconomie. Waarbij je geen, geen, uh, geen olie en geen gas meer gebruikt. Kernenergie? Moet Nederland maar eens nee. overgaan op kernenergie? Dat is in nee, Frankrijk. Nee, nee, nee, want kernenergie. Niet. Daar, uh, waarom niet? Daar, uh, in Frankrijk, heel Frankrijk zit is, is kernenergie. Ja, ja, maar ja. Nee. dat wil niet zeggen dat ze al met haar afval ook maar een stapje verder zijn. Zeg, en, al, en alleen België zit er maar tussen. Maar ik las hier een stukje ook op in, dan moet, moet je luisteren. Ik vond het wel schitterend. Ik wil het even voorlezen. Beste gemeentebestuur van Goorland en provincie Noord-Brabant. Toen de groenen aan de macht waren, vijf jaar geleden, hebben ze in Duitsland een stel windmolenparken gebouwd. Deze parken waren duur en aanschaf en vielen tegen. De halve tijd staan ze stil en geven een rendement voor slechts een klein dorp. Inmiddels zijn er in Duitsland veel van deze windmolens alweer afgebroken. En, en, wat, door en wat willen de linkse partijen in Nederland vol met dure windmolenparken die in verhouding weinig rendement opleveren? Denk zo. Nou, en als een ander zegt dan, ik zou wel een beetje haast maken als ik was, want volgend jaar krijgen we wellicht een rechtse regering en is het afgelopen met het windmolengedoe. Die dingen zijn duur in aanschaf, zijn geen lust voor de omwonenden en geven veel, veel te weinig rendement. Zonnepanelen is veel beter. Nou, vecht daar maar eens tegen. Als ja, ja, gemeenteraad. Ik ga daar niet tegen vechten. Kijk, je kunt alleen maar op argumenten dit soort dingen doen. Kijk, als je weet dat, dat de huidige uh, fossiele energie... Oh. Uh, op een dusdanig hoog niveau wordt gesponsord door, uh, door deze regering... en alle vorige regeringen trouwens ook. Hey, als je ziet waarop uh, uh, uh, IJmuiden uh, daar, uh, de hoogovers uh, zijn elektriciteit krijgt... op welke prijs, nou, dat zou, ik, uh, dat zou ik ook wel willen. Maar dat is allemaal gesponsord. Ja. En ja... Uh, dan zeg maar dat, uh, dat windmolens duur zijn. Maar toch zijn er steeds, uh, nog steeds bedrijven. Het is niet de overheid die, uh, die investeert in windmolens. Het zijn bedrijven die investeren in windmolens. Ja, ja, ja. En dat doen ze graag. Ja. En ik ken weinig bedrijven die, die daar geld bij, uh, bij leggen als ze windmolens gaan plaatsen. Zie je ze hier komen? Er... Zie je ze hier komen? Wat denk je? Wat is jouw uh, jou vooruitziende blik als politicus? Komen ze in Goorland? Ik weet het niet. Het, het, het ligt eraan of, dat, uh, of dat het gebied uh, goed genoeg geschikt is. Um, of dat er voldoende wind is. Want we hebben. Hmm. Dat, ja. dat, dat, nee. dat hebben we niet in, uh, nee. in nee. Nederland. Nee. hebben we niet overal dezelfde nee. Ja, nee. hoeveelheid de wind. Dus als er voldoende wind is. dan zal er best iemand. Uh, of een aantal iemanden. Want ik kan me ook voorstellen dat de mensen die daar wonen. dat die gezamenlijk een windmolen gaan, uh, gaan uh, neerzetten. Ja. Ja. Want ja. De, uh, Luister, Goorlen is toch een best rijke gemeente. En uh, al dat geld op de bank brengt het op dit moment niks op. Maar is, is het ook mogelijk... Kijk, wij willen, wij willen voldoen aan, uh, aan de normen van... wij moeten zoveel procent uh, duurzame energie gaan uh, leveren. Maar is het ook mogelijk om bijvoorbeeld als Goorlen deel te nemen... aan een project uh, in de Noordzee waar Windmolenparken komen... en dat Goorlen er daar uh, drie van betaalt? Ja, maar nogmaals, Goorlen investeert niet in windenergie. De gemeente Goorle maakt, ja. nee. maakt... windenergie eventueel mogelijk. mogelijk. Ze geeft de mogelijkheid daarop. Okay. Ja, doet de ja, Rijksoverheid ja. Over, ja, ja. dat. Ja. En uh, daar worden de... Wij zeggen van, ook, uh, uh, regering kom maar... en zet er hier maar drie neer. Nee, regering, de regering zet ook geen windmolens nee. neer. Maar ik nodig heel graag de bedrijven uit. Die dat. Uh, uh, nee, maar daarin zou je dan, te kunnen, investeren. Je dan te kunnen investeren? Daarin zou je dan toch kunnen investeren? We hebben, we hebben nog, twee minuten. We hebben nog twee, minuten. Oh. twee minuten. Ik denk niet dat Hier. het een kwestie van een soort uh, uh, plicht is van Gohde Moed. Om, nee. uh, oh, uh, oh, en en, op, het en, dan, en uh, met het voorstel wat jij zegt, zou je het af kunnen kopen, bij wijze van spreken. Toch? Uh, nee, maar het gaat. Het, het vraag gaat. van het rendement van. van een CO2 terugdringen is met windmolens meer te bereiken als met zonnepanelen. Nee, elke nee? kilowattuur is evenveel oh, voor mede ja, ja. CO2, want dat is ja, namelijk nul. Maar je hebt ervoor, omdat je te hebt... bereiken, heb je meer panelen nodig als molens. Ah, absoluut, veel meer panelen nodig dan molens. Ja, ja, ja. Kijk, het ja. gaat niet over een keuze tussen de twee, we hebben ze beide nodig. En dan zegt hij, de meneer Nolke, een nieuwe kerncentrale kan half Nederland van energie voorzien. En vervolgens als laatste, dat is zeker een plaatst die molens wat verder weg. Bij Bala-Nassau tegen de grens. Op die manier heb je er minimale overlast van. Ja, nou, daar woont niemand ik, aan. En dan <laughs> zeg ik: not in my backyard. <laughs> ja, dat, ja. Dat, is, dat is natuurlijk, als, want dan zeggen ze in Baranassau: van ja, kunnen jullie je eigen modus aan houden gasten? Uh, ja. ja, ja. Hoe lang hebben we nog steeds? 30 seconden dan helaas de, de, de, het zit erop wel, jongens. Het. Maar Mark, wij beloven elkaar pleegden dat we dan een keer terugkomen. En we gaan je een nog eens wat steviger aan de tand voelen over die, over die windmolens. Dus bereid je erop voor. Uh, duik maar eens goed in de literatuur. Um, ja, we gaan er een enter maken, Dimfe. Ja. geen uh, interessante vraag meer. We bedanken onze gasten dat jullie er waren. Leuk dat jullie er waren. Ja, we bedanken onze luisteraars en graag tot volgende week.